Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het sneeuwde vannacht, coronaboetes. Op een illegaal feest in Amsterdam deelde de politie aan 64 mensen een boete uit. Voor het bedrijfspand waarin ze aan het feesten waren stonden meerdere taxis... en er was geklaagd over geluidsoverlast van de harde muziek. Ook in Brabant had de politie het vannacht druk met feestjes. In Boekel waren 19 jongeren samen in een keet. En in Etteleur waren 8 mensen aan het feesten in een bedrijfspand. Ook zij kregen alle 27 een boete voor het overtreden van de coronaregels. Er wordt druk overlegd in het Katshuis, Corona-experts en ministers uit het demissionaire het kabinet zit op dit moment bij elkaar. Het gaat over de basisscholen, die waarschijnlijk nog weken dicht blijven. Over het steunpakket voor bedrijven en over de avondklok. Het kabinet heeft deze week het OMT gevraagd om met een spoedadvies te komen over die avondklok, zegt mijn collega Ewout Kiviet. En aan de hand daarvan zal dan uh, begin komende week, maandag of dinsdag, uh, de knoop worden doorgehakt. In Oosterwijk in Brabant werd een buurman gisteravond zo boos op een groepje ouders en kinderen die een sneeuwballengevecht hielden, dat hij ze bedreigde met een neppistool. Nadat een paar sneeuwballen op zijn ramen terecht waren gekomen, verscheen de man op zijn balkon met het pistool. Bleek later een aansteker in de vorm van een pistool te zijn, maar de man is toch opgepakt voor de bedreiging. En er is wat gesleuteld aan de lockdown in Italië. Vanaf nu kun je daar bijvoorbeeld weer naar het museum, zolang je in een gebied woont met code geel. Vorige week mochten op sommige plekken de restaurants ook alweer open. Voor andere mensen in Italië worden de regels juist iets strenger. Zoals voor onze correspondent Mustafa Margadi. Het gebied waar hij woont springt van code geel naar code oranje. Tot gisteren waren wij hier bijvoorbeeld in Rome in de regio Lazio ook een gele zone. Dus ik heb gisteren nog eventjes een laatste aperitievo gedaan met vrienden. Maar ja, vanaf vandaag zijn wij oranje omdat die regels gewoon strenger zijn geworden. Dus uh, ja, nee, voor vandaag geldt het uh, dat uh, ja, ik waarschijnlijk voor de tv moet gaan hangen en Ajax Feyenoord moet gaan kijken. Want de restaurants en de kroegen die zijn gewoon dicht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 One she working, nurse wanna go to school, first. one be working. One be working, one be working. One be working, one One be one be working. The one be working, one be working. One be working, one be working. One be working, one be working. One one be working. One be working, one be working. One be working, one you working. One be one one One You just have flashed on your own, you don't you don't mind, you you just mind, you don't mind, you you don't mind, you you just mind, you don't mind, you you you just a flash, Johnny Weer schijnt, te halen we de reggae uit de kast uh, bij CFM. Zo ik deze van uh, Sophia George. En girly girlie, een lekkere klassieker. Aan uh, het begin van Zandvoort op zondag. Want we zijn er weer, albert -Jan. Goedemiddag. Ja. Uh, goedemiddag, Rob. Uh. Zonnebril op. Nee, er nee, hebben zonnebrand opgedaan. De zonnebrand, zelfs zover. Dus scherm is factor 50. Ja, heel goed. Heel, heel goed, rooien. hè? Ja. Hey, hey, hey. Hey, hey. Heel goed, heel goed. Ja, um, nou, gisteravond, uh, vrienden van Amstel, wat een feest was dat. Ja, ik heb... Uh, hoeveel kaartjes waren er wel niet... Uh... 600.000 kaarten voor uh, de online uh, vrienden van Amstel. Geweldig. Oké, okay, dus binnenkort uh, kunnen we daar natuurlijk wel wat uh, videoclips uh, uh, van verwachten. Ja, dat is uh, zeker de bedoeling. Goed, ja, een zonnige zondagmiddag drie uur lang live vanaf het Mediapark aan de Tolweg. Tila. Nee, dat is ook een tijd geleden. <lacht> ja, het zonnetje erbij, dan word je gelijk weer vrolijk. Ja. Voordat ik verder ga, even het volgende. Kan je nog herinneren, een poosje geleden hebben we nieuwe buren gekregen. Ja, klopt. Toen hadden we een full house ja. we naast ons. En uh, die hadden ook. Die, ik, heb, ik heb je toen een foto gestuurd van de nieuwe buren. Kan je dat nog herinneren? Dus ik moest niet vergeten om bij het begin van de uitzending even de groeten te doen aan Harry en Beb. Oké, okay, luisteren ze mee? Ja, ja, Harry en Beb luisteren mee. En Mooi. Ze hebben inmiddels ook de, de, de app gedownload. Dus ze zijn we helemaal op de hoogte van nieuws in Zandvoort. En kunnen ons natuurlijk ook volgen. Ze hebben helaas KPN. Dus ze kunnen niet op kanaal 40 kijken. Maar mensen met, met Ziggo kunnen dat wel. In ieder geval, Harry en Beb, hartelijk welkom bij Zandvoort op zondag. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat gaan we verder nog allemaal doen? Uh, uiteraard natuurlijk rond de klok van uh, half drie het weerbericht. Blijft het zo mooi of wordt het weer kouder of wordt het weer mis? Dan krijgen we weer last van, uh, van andere weersomstandigheden. U hoort het allemaal tijdens uh, het weerbericht rond de klok van half drie. Nou, het dier van de week, daar kunnen we makkelijker in zijn. Er zitten nog twee uh, honden in het uh, dieren, dierenasiel. En dat is uh, Suzanne en Dreetje. Nou, Suzanne hebben we gisteren in de aanbieding gehad. Uh, dus nu om half vijf hebben we Dreetje weer even in de aanbieding. En ik hoop dat het volgende week dan uh, dat er een bordje komt op het dierenasiel. Uh, uh, va vakant, een heleboel uh, kamers vakant. Dat zou voor het eerst sinds wij, al, uh, ik weet niet hoe lang het uh, dier van de week doen. Voor het eerst zijn dat, uh, dat er geen uh, dieren in het asiel zitten. Goed, het gedicht van de dag. Nou, ja, je, je kan er ook niet omheen. Kun je je nog herinneren van, het, van, van die vos die we gered hebben? Ja, klopt. En uh, die, die we ook volgen en uh, contact hebben met, uh, met de opvang. En wij hebben die, die, die vos een naam gegeven. Kun je je nog herinneren? Dat is uh, Herman natuurlijk. Dus het gedicht van de dag. Ja, luisteraars, we gaan er niet omheen. Uh, we noemen het gedicht van de dag. We brengen een ode aan Herman de Vos. Herman de Vos. Herman Ik de Vos. Ik ben heel benieuwd. Goed, uh, tegen half vijf, iets over half vijf hebben we ook Zandvoort op zondag live. Dat is een uh, live registratie van een concert... in de tijd dat er nog uh, veel publiek bij mocht uh, aanwezig zijn. En uh, ja, een beetje melancholiek kijken we terug naar de tijd... dat het allemaal nog vol was met publiek. Heb je iets uh, leuks en, kunnen vinden trouwens? Ja, ik heb een stuk of zes uh, alternatieven klaar liggen. Maar goed, uh, welk het wordt? je hoort hoor het allemaal rond de klok van uh, iets over half vijf. Uiteraard hebben we ook Zandvoort nieuws in het kort over een tweetal platen. En uh, iets, uh, uiteraard volgen we voor u vandaag ook de Eredivisie. Uh, de wedstrijden, uh, we gaan uh, iets over half drie... een overzicht doen van de wedstrijden die al gespeeld zijn... en welke nog uh, bezig zijn. En dan beginnen we, dat volgen we natuurlijk vanmiddag ook... voetbal-Eredivisie. Uh, er wordt ook natuurlijk geschaatst het EK Allround... tegelijkertijd met het EK Sprint. En uh, de tweede EK-titel op rij voor uh, De Jong. En dan heb ik het over de dames. En Roest is ook op koers voor Europees goud. Uh, goed, Zandvoort Nieuwe tekort. Uh, van... We gaan uh, een interview herhalen... wat onze collega Irene de Jager uh, gisteren had... tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... met Patrick Berg. En het heeft alles te maken met schoonwandelen. Hoe vind je die? Een nieuwe term, schoonwandelen. Schoonwandelen. Ja, dus uh, dat iets over half drie, het uh, interview. Want ja, als je toch aan het wandelen bent... kan je dit goed een beetje rotzooi bruimen. Dus uh, zo houden we Zandvoort ook schoon. Goed initiatief. Dat iets over half drie. Het tweede uur gaan we een beetje de regio in. En uh, dan gaan we kijken uh, de, wat er uh, meer uh, gebeurd is in de regio. Zo uh, is er bijvoorbeeld al ergens in Noord-Holland een proef uh, met het GTF-afval. Uh, uh, conform ze het hier in Zandvoort ook willen uh, gaan doen of gaan doen. En die dreigt te mislukken. Hoe dat in elkaar zit, daar hebben we een bijdrage over van onze collega's van NH Nieuws. Verder, de directeur van de veiligheidsregio is een voorstander van de avondklok. Ook daar is een bijdrage van. Uh, en ik zou zeggen, uh, ja, en we gaan natuurlijk uh, misschien nog in het eerste uur. De Wethouder Zandvoort ik verwacht dat er in juni uitsluitend komt over de Formule 1 uh, in Zandvoort. Met of zonder publiek. Daar hebben we ook een artikel over. Ik zou zeggen, uh, vol programma. Ik, uh, veel muziek. Hè? Je hebt al uh, wat verzoekjes binnengekregen. Dus ik zou zeggen, de komende drie uur. Uh, bent u van harte welkom bij Zandvoort op zondag. Uh, van uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Weer een mond vol, hè? zo, aan het begin. En uh, de uitzending is ook uh, te volgen via uh, internet en via de app www.zfm-live.nl Of inderdaad de ZFM app. Kijk je live mee in onze studio. Her name was Lola. She was a showgirl with yellow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 Chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot. But just who shot who? At the Copa, Copa Cabana. The hottest spot north of Havana. Here at, at the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion. At the Copa, she lost her love.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 7 graden op dit moment uh, in Stamford. En wij doen net even alsof het zomer is. Ja, het zonnetje is geen uh, lekker net. En uh, dat betekent dat we weer extra vrolijk worden. En zin hebben in de zomerse muziek. Barry Menelo, draaien we voor je in de Copacabana. Nou, ACTA en de Munich. Ze zijn weer samen. Thomas ACTA en Paul de Munich. Samen met Mayen, Maan en Typhoon hebben ze een plaat gemaakt. Niet gezien, maar wie heeft wie wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen?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 Die, uh, tot stand kwam uh, vanwege corona. Deze uh, Thomas Acta en uh, Paul de Munich, ze zijn weer samen. Ja, dat is dus leuk. Samen met uh, Maan en uh, Typhoon hebben ze de nieuwe zin gemaakt. Als ik je weer zie. Volgens mij gaat het een uh, grote hit worden. En wij hebben hem lekker alweer gedraaid bij uh, CFM. Op het Jan, ja. hoe was het uh, nieuws? Uh, heb je nog wat kunnen vinden? Nou, gelukkig is er nog wel wat gebeurd in ja, het hè? Maar anders wordt het zo'n één grote herhaling van de, van de hoogtepunten van de afgelopen week. Maar uh, gisteren zijn er toch een tweetal berichten uh, op de app uh, terechtgekomen. Allereerst uh, gistermiddag uh, zijn een bestelwagen en een personenauto... met elkaar onzacht in aanraking gekomen op de Van Lennepweg. De aanrijding is gebeurd vlak voor vier uur. De politieagenten hebben ruim een uur het verkeer geregeld op de Van Lennepweg. Uh, daarna heeft het bergingsbedrijf de twee wagens weggehaald... waarna het verkeer weer ongehinderd heeft door kunnen rijden... De Zandvoortse brandweer is ook zaterdagmiddag rond kwart over vier gealarmeerd... voor een brandwegvervoer in het centrum van Zandvoort. Het ging om een brand in de fietsenstalling bij de bushalte... waar een elektrische fiets vlam vatte. En door de brand ontstond veel zwarte rook die goed waarneembaar was van buiten. De brandweer had de brand gelukkig snel onder controle... en de rook is met een ventilator uit de stalling geblazen. Hierdoor werd een grotere schade voorkomen... De oorzaak van de brand zal nog verder worden onderzocht. Uh, ja, en hoe is het nou met Herman, hè? onze Herman? Uh, Herman, de vos die op 6 januari bij het politiebureau Zandvoort uh, uh, inliep... is door, uh, toen door de stichting Dierenambulance Noord-Holland-Zuid... naar de Hugo Verwijskliniek in Zwanenburg gebracht. En Herman had zichtbare grote bijthonden vermoedelijk opgelopen... door een gevecht met een hond. Bij de dierenarts hebben ze de wonnen mooi gehecht... en daarna is Herman overgebracht naar de toevlucht vogel- en zoogdierenopvang. Daar werd hij, werd en wordt hij door de vrijwilligers goed verzorgd... en heeft Herman nu een eigen iglo waarin hij zich terug kan trekken. Herman slaapt veel, maar dat is ook begrijpelijk na alles wat er is gebeurd. Herman krijgt wel medicatie en zal een langere tijd bij de toevlucht moeten herstellen... zodra het verantwoord is... ...zal Herman weer teruggeplaatst worden in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Zo laat het de toevlicht uh, uh, aan de krant weten. Dank aan de politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... ...dierenartsen, ambulance en uiteraard de opvang van de toevlicht voor hulp aan uh, Herman. Je hebt contact gehad nog met, uh, uh, met, met uh, dat opvangcentrum. Ja. Uh, hij zal daar langere tijd moeten uh, herstellen? Ja, klopt. Nou ja, de verwachting is eigenlijk uh, nu nog een week of vier ongeveer. Oké. Okay. En je hebt wel afgesproken dat ze je op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn. Dus mocht er wat zijn inderdaad, ja. dan hoor je het bij ons. Want, want ik heb wel een lijstje liggen van mensen die graag bij je als Herman weer vrijgelaten wordt, die er graag bij willen zijn. Het lijntje is kort, Herman. Ja, ja, ja. Nee, goed, maar uh, in ieder geval, uh, dat, zou, uh, dat zou leuk zijn. Het is fijn dat ze je op de hoogte houden. En uh, dan kunnen wij ook de luisteraars en de kijkers uh, op de hoogte houden. Uiteraard ook via de, de app en uh, via internet. Overal uh, kunnen de mensen het nieuws uh, blijven volgen. Oké, okay, gaan we weer. <coughs> Dinsdag <coughs> 12 januari lanceerde wethouder van Haafden... de promotiecampagne voor woningisolatie in Zandvoort.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 de 45-jarige verpleeghuisbedewerkster Janneke van zorggroep Rijnalda... is afgelopen vrijdagmorgen om kwart voor negen... S morgens als eerste zorgprofessional uit de regio Kennemeland ingeënt... met een coronavaccin. Op de priklocatie bij Schiphol kreeg ze de pfizer uh, vaccin toegediend. De komende weken uh, wordt in de regio Kennemeland... ongeveer 300 zorgbedewerkers per dag gevaccineerd. En tot slot hoofdtrainer Ted Sonier heeft zijn contract bij SV Zandvoort met een jaar verlengd. De oefenmeester is al vijf jaar aan de Zandvoortse voetbalclub verbonden. Zijn assistent Abraham Elbakali, die hem de afgelopen jaren een paar maanden verving... en Raymond Hultsken, assistent en coach van het tweede elftal van de club... blijven eveneens werkzaam bij SV Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. Dat was het nieuws. Niet helemaal in het kort, maar er is ook heel veel gebeurd. Wil je de nieuwsfeiten nog een keertje nalezen? Dat kan hè, We wijzen je erop, de ZFM app. Daar vind je de allerlaatste berichten. En luister je ook naar het geluid van Zandvoort. Al 30 jaar zijn wij het geluid van Zandvoort. Zie je en we zeggen een hele goede zondagmiddag. Het is lekker weer buiten en geniet van de radio. Baby, you... A cocktail of glass behind a blend of plastic plants If I find a lady with a fat diamond ring Then you know I can't remember a damn thing I think it's one of those deja vu things Or a trainer's trying to tell me something But we'll have to stop thinking about it I don't know, I doubt it Subterranean by design I wonder what I would find if I met you Let my eyes caress you We'll yeah. Tell me that she's not dreaming. She's got a nix in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine. I've complete control, I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. We got Susan Piece of the cake Was Jack on She broke a wishbone and wished for a sign. I told the whispers in my heart were fine. uit de beginperiode van uh, CFM. Deze van P.N. Don en Set It Drift of Memory, Bliss. Je, kent uh, of je herkent uiteraard de melodie van uh, Spendal Ballet en True in deze single. Zo ik het weer bericht, maar eerst is America in Golden Hair. Well, I tried to make it Sunday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 making. Ja. Yeah. Zo maken we het weer een mooie zondagmiddag uh, van met Sister Golden Hair. Blijft een lekkere klassieker, plaat uh, Ja, heerlijk. Ja, ja, ja. Je, ja, weet, je, ja. Weet, je weet wel, maar een beetje een goede buiten. Uiteraard, ik ken jou een je beetje. Ik papa papa pappenheimers. Ja. <laughs> het weer, hoe gaat uh, dat eruit zien? Nou ja, uh, van, uh, vanmorgen uh, viel er in het uiterste oosten nog wat natte sneeuw of regen. Maar in Zandvoort het, eh, trad vannacht de dooie al gelijk in. Het wordt eh, vandaag geleidelijk minder bewolkt en de kans op neerslag neemt ze af in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 7 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 4 graden. Gaan we naar morgen. Een matige zuidwestenwind voert relatief zachte lucht aan. Het kwik loopt op naar een graad of 6 en daarbij valt ook een enkele bui. Maar me meestentijds blijft het droog. Pas in de avond volgt vanuit het zuidwesten meer regen. De dinsdag. De dag begint nu ook wederom bewolkt met wat regen en later komt de zon ook af en toe tevoorschijn. In de middag trekken nog enkele buien over het land, maar in het zuidwesten kant op een, uh, een zelfs onweer. Het is zacht met 7 graden en een stevige zuidwestelijke wind. En tot slot woensdag krijgen we morgen krijgen we mogelijk te maken met een actieve storing. Er komt een matige tot krachtige aan zee mogelijk zeer harde zuidwestenwind te staan. Daarbij kan het lange tijd regenen. Lokaal valt 10 tot 15 mm neerslag. Het is wel ronduit zacht voor, met een middagstemperatuur van rond de 10 graden. Algemeen is het weerbericht in Zandvoort. De komende dagen is het bewolkt en wisselvallig in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 7 graden en s'nachts blijft, blijft de temperatuur rond de 5 graden hangen. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig, windkracht 5. En in het komende weekend wordt het overdag kouder... met temperaturen rond de 4 graden. En toch hoorde ik je even 10 graden zeggen. Dat is toch een record voor januari, denk ja, ja, ik. Ja, maar dan moet je iets, iets, iets meer binnenland in zitten. Lokaal, okay. lokaal zei ik Oké, Oké, oké. Dan word je niet aan de kust. Het weer is uh, na te lezen, uiteraard ook uh, op de CFM-app. En daar hebben we het weerbericht uh, helemaal vernieuwd. Dus uh, neem daar een keertje een kijkje en dan... Uh, kan je alles van het weer in Zandvoort blijven volgen. En ook de webcam van de boulevard en het strand zien. En dan zie je hele mooie beelden van onze geweldige badplaats Zandvoort. Dank je wel voor het weer. Dat was het weer. Zie je het in Zandvoort? En na het weer, weer muziek van Eswert en Simpson. En? Even kijken. Ja, daar komt ie.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 En gaat deze groep nog wel een keer langskomen bij SOS Live, Albert Jan? Ik heb namelijk een live optreden gezien van ze. Ja, ik denk er sowieso over. Maar eigenlijk vind ik wel dat ze erbij horen. Dus ze komen waarschijnlijk binnenkort een keer langs met een live versie van deze single. Salet as Rock. Inderdaad, Eswets en Simpson hoorde je... Gisteren waren er een aantal mooie voetbalpotten en één uh, daarvan viel uh, uitermate op. Daar hebben we het zo meteen wel even over, uh, Albert-Jan. Ja, we gaan even terug naar uh, gisteravond en wel naar Emmen. Want FC Emmen ontving daar uh, Vitesse. Eindstand 1-4. Emmen wil maar niet winnen. Hè? Nee, gaat niet lukken niet. Nee. En dan uh, die mooie pot uh, waar we het over hadden, want daar werden doelpunten gescoord. Sparta Rotterdam tegen PSV. Nou, het ging heel goed voor uh, Sparta-Rotterdam en ik zat te zweten thuis. Echt, uh, ik denk, wat is uh, PSV nou aan het doen? Maar ze hadden het uh, even goed, uh, goed uitgerust in de rust. Ja, of op hun donder gekregen. En toen, uh, en toen kwamen ze terug op het veld en toen scoorden ze binnen een paar minuten twee doelpunten. Dus uh, Klopt. dat was heel lekker. Eindstand van de wedstrijd. Toch gewonnen door PSV. Drie tegen vijf werd dat FC Utrecht blijft ook maar winnen. Ze speelden thuis tegen... ze ontvingen Heracles uit Almelo. Eindstand 2 tegen 0. En dan hebben we Peck tegen Fortuna Sittard. Daar werd het 0 tegen 2. Dan AZ, eh, ADO Den Haag. De langere wedstrijd dus zag het naar uit... dat het eh, eh, ja, of een gelijkspel eh, zou worden of wat dan ook maar. AZ trok uiteindelijk toch aan het langste eind. AZ 2, ADO 1. Nou, vanmiddag is er al één wedstrijd gespeeld. We hebben het over uh, RKC Waalwijk tegen Willem 2. Een gelijkspelletje, 1 tegen 1. En om half 3 begonnen de wedstrijd SC Groningen thuis tegen SC Twente. Dus stand is nog 0-0. En dan uh, VVV Venlo thuis tegen SC Heerenveen. Ook daar 0 tegen 0. En dan om kwart voor vijf, ja, dan is het zover. De klapper van de dag. Dat is een echte klapper. Ajax ontvangt in de Johan Cruijff Arena Feyenoord. Uh, kwart voor vijf. Nou, ik zag uh, vanmorgen Willem van Hanegem uh, op tv. Is natuurlijk een uh, Feyenoorder. Ja. En uh, ja, die, die denkt niet dat Feyenoord gaat winnen van, uh, van uh, Ajax. Dus uh, zelfs een Feyenoorder die zegt van het gaat niet lukken niet. Nou... Nou, dat zal de, de kleine keuken. De bal kan uh, rare rollen, zullen we zeggen. Ja, mooie pot. Leuk. S straks kwart voor vijf dus uh, Ajax tegen Feyenoord. Then baby, it's off with your- Juist namen de wedstrijden uit de eredivisie met je door. En er zit een hele spannende pot aan te komen straks om kwart voor vijf. Ajax tegen Feyenoord. En uh, ik hoor net dat Van Hanegem niet meer meespeelt, uh, Albuquerque. Nee. nee, dat wist ik ook wel. Oh. Ja, toch, toch is dat wel handig, van die oplettende luisteraar. Ja, ook. nee, heel goed. Uh, Mochten nou mensen kort... Ik ga geen namen noemen. Ook. Mochten nou mensen toevallig kwart voor vijf gaan kijken, van blijft hij van Hanegem? Ja. Bij deze. Hij doet niet mee. Hij doet niet meer mee. Hij, hij mag niet meedoen. Mee mee nee. nee. Zo is dat. Goed, uh, ja, uh, terug naar de realiteit. Terug naar uh, gistermorgen uh, tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. Onze collega Irene De Jager had daar een interview met Patrick Berg. Over, ja, over ook weer iets wat tijdens corona natuurlijk erg voor de hand ligt. Maar als je er geen aandacht aan besteedt, krijg je ook geen, geen aanhangers, om het zo maar te zeggen. Want die, hebben, die spraken over schoon wandelen. Wat betekent dat nou? Je kan gewoon gaan wandelen. En uh, nou, in plaats van uh, dat je gewoon een, een ommetje loopt, uh, uh, dan kan je natuurlijk ook zo'n zo plastic zak meenemen en zo'n grijpding. En uh, de omgeving in stand voor schoonmaken. Dat noemen ze schoonwandelen. Patrick Berg legt uit hoe je aan de spullen kan komen en uh, van waar het initiatief. Zet hem in het dorp lijkt mij. Goedemorgen. Oh, goedemiddag bedoel ik Patrick. Goedemiddag iedereen. Patrick Berg van uh, OPZ. Ja. Ja.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 Maar goed, mensen die nu even niet op Facebook zitten, uh, kun je een klein tipje van de sluier lichten over uh, hoe het werkt? Ja, nou, wat het, uh, wat het is. Uh, wij hebben eigenlijk al sinds uh, augustus vorig uh, jaar al een keer aan de orde gesteld. Uh, ja, toen Zeven zeven eigenlijk verwondering van voor Dat we ons wel ja, zagen dat er uh, dingen. Uh,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 Uh, zoals je weet, dacht hij, uh, ik heb een visker op de boulevard uh, loop ik uh, de, Zodra we werken dagelijks loop ik dan met, uh, uh, met een ring, met een afvalzak aan en een knijpertje. Dan loop ik uh, uh, ja, naar de ene afgang toe, naar het parkeerplaats over, naar het Sinterpark toe. Dan ga ik een trappetje naar beneden, dan loop ik weer richting mijn kraam en dan haal ik een uh, groot ru stuk ruimte vrij.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 dus die gaf ik zo een afval, uh, zo ding, om uh, de vuilnisak aan te vast te zien. En ze was reuzeblij, uh, kwam Ze kwam een, uh, een, uh, een doosje koekjes brengen als dank voor, voor de ring. En zo blij was ze ermee. En, en toen zat ook nog het verhaal van het echt wat in mijn achterhoofd. En, ja, en toen we als, uh, ik heb ik het verteld in de fractie. En de fractie zegt van hé, hey, waarom kunnen je dit niet zelf op? Waarom gaan we dit dit Zo is het ontstaan dat wij deze beschikbaar stellen. Ja. Uh, dus ja, de. de wij kopen afvalzakkeringen, knijpers en een rol vuilnezakken. En, uh, en mensen die gaan wandelen en denken van nou die route die ik eerder gelopen heb, die is een beetje vervuild, die kunnen zo'n ding ophalen. Die, ik breng ze bij de mensen thuis. En uh, of ze er nou eentje keer mee gaan lopen in de week. Of uh, of dagelijks, dan weet je, als ze zegt van, hé, hey, uh, het wordt beter weer, ik heb de dingen in de schuur hangen, ik pak hem en ik, uh, ga, ik ga wandelen. Een maken. Ja. Weet je, het is, uh, we geven ze gewoon die sets weg, omdat we blij zijn dat de mensen betrokken zijn in hun buurt, in hun leefomgeving. Ja.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 Ja, ja ik, vind het ook, ik vind het een superactie. Ik uh, ben, uh, ben helemaal enthousiast. En nogmaals, het ik, leuke is, je zag, wordt aange. Ik zag, ik zag dus het, het artikel in het Hamels Dagblad staan. En dan wilde de groene lobby, die wilde zodra de Formule 1 kwam, dan kwamen hun hier uh, de omgeving wel opruimen. Ja. Ik denk, nou, weet je, been, dat, dat triggerde me ook een beetje. Ik denk van hé, hey, zal voor te zien zijn zelf ja. trots op hun dorp.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 Helemaal goed, Pettersberg. Ja? Zullen bellen? Precies. We vinden het hartstikke leuk dat het zo positief is ontvangen. En uh, we gaan er graag mee door. Hartstikke goed. Nou, veel succes en uh, je ziet mij als ik uh, het kom halen volgende week dinsdag. Heel, woensdag. Binnen, woensdag. Dinsdag krijg je ze binnen. Dus vanaf oh, woensdag kan ik ze. Ja. Oké, okay, vanaf ja, woensdag kan ik woensdag. ga zelf op de kraam en dan de praten we verder. Is goed, dankjewel, Patrick. Ja, langs, Mooi goed, weekend dan. gewenst. Joe, Oké. Okay. Nou, hoor, dat van Irene. Zij gaat in ieder geval op pad, albert Ja, ja dus... Patrick die pakt, die, die, die tast gelijk door, hè? Ja, ja, ik, uiteraard. Ik, ik, ik... Ik, vind het, ik vind hem heel enthousiast. En ja. een mooie actie van Patrick en van het OPC. uiteraard. Ja, maar in de Kop van Noord-Holland doen ze het ook al in de gemeente. Dus uh, dat is een goede, goede ontwikkeling. We gaan toch wandelen. en Dan neemt zo'n ding mee en uh, we gaan een beetje opruimen. Wat er wel de laatste tijd tegenvalt... Uh, is, het aantal uh, poepjes, die, uh, stront die ik op de weg tegenkom weer. Het wordt weer meer. Het wordt weer meer. Dus ja. Bij deze oproep, bedoel, de, de, het gros van de, van de hondenbezitters doet het perfect. Al een keurig zakje, dat kan je ook zien. Dat zit er zit een halsband vast. En, uh, maar uh, het, het lijkt wel of het seizoensgebonden is. Uh, maar uh, het valt gewoon op dat er weer een heleboel hondenpoeptoestanden uh, uh, op de stoep liggen. Dus, uh, Oké, okay. nou volgende uur uh, zullen we nog één keer het uh, telefoonnummer herhalen van uh, Patrick Bergh. En dan uh, kan je inderdaad uh, bij Patrick uh, zo'n knijper met zo'n uh, ring. Die is wel ha handig trouwens. Ja. Want ik loop ook wel eens met zo'n uh, knijper uh, rond. Maar zo'n ring heb ik nog niet. Oeh. Dus uh, dat, uh, na... dat is wel een goed idee. Ik denk dat ik ook maar even een uh, visje ga halen. En, uh, woensdag even naar Patrick. Het een en ander ga regelen bij Patrick. <lacht> ja, ja. Tot zover inderdaad uh, de informatie over schoon wandelen. En tot zover ook alweer het eerste uur van Sanspoort op zondag. Vliegt weer voorbij, hè. Nou, het is lekker weer hier in Zandvoort, een graadje of zeven. Van de sneeuw zijn we weer af. Sneeuwschuivers zijn niet meer nodig. We kunnen weer gewoon op de scooter naar uh, inderdaad de studio van uh, CFM. Maak wij programma van 2 tot 5. Dat betekent dat we zometeen nog twee uur lang zijn. Met uiteraard heel veel lokale informatie en de lekkere muziek. Graag tot zometeen. We'll yeah.